worden verschillende wetenschappen met elkaar in verband gebracht zoals stedenbouw, geschiedenis, militaire strategie, esthetica, fysica en metafysica. De dromologie is een typisch interdisciplinaire wetenschap waarvan het kennislichaam wordt opgebouwd langs de weg van intertextuele montage dat wil zeggen het aan elkaar lijmen ...en construeren van tekstfragmenten. De interesse voor de snelheid begon voor Virilio... ...nadat hij in 1976 in het Centre Georges Pompidou... ...zijn bunkerarcheologie... ...een onderzoek naar de verdedigingswerken... ...van de Duitse Atlantiekwal, had gepresenteerd. Sindsdien liet hij een gestage stroom boeken het daglicht zien... ...waarvan ik nu de titels even niet zal opnoemen publiceert hij regelmatig in Traverse, het orgaan van het Centre de Création Industrielle van het Centre Pompidou de Parijs, waarvan hij tevens redactielid was. Hij is medeoprichter van het CIRPES, het Interdisciplinaire Centrum voor Vredesonderzoek en Strategiestudie. Voor mij is Virilio de auteur van het filmische schrijven. Vanuit een veelheid aan de ingangen schrijft Virilio de genealogie, dat is de herkomst, de geboortegeschiedenis, de stamboom, en, uh, en inventariseert hij de effecten van de snelheid. Voor hem is het sociale en esthetische effect van de snelheid dat het beslissende en handelende subject in de verdrukking komt. Naarmate de snelheid toeneemt, voorkomt de vrijheid. Dit treft niet alleen de beslissingsmacht van het eenzame hoofd van de nucleaire staat, maar ook de vrijheid en met name de tijd van ons allen. De film, de televisie, de monitor en de snelle verplaatsing bewerkstelligen door hun spel met het licht en de vormen, ik citeer, een zuivere fascinatie die de bewuste waarneming van de toeschouwer opheft en hem in transe of een soortgelijke pathologische toestand brengt. Einde citaat. De onontwarbare fusie van irrealiteit en realiteit in ons media tijdperk heeft zijn effecten op het denken. Citaat. Ik kan niet meer denken wat ik wil. De bewegende beelden zijn op de plaats van mijn gedachten gekomen. Einde citaat. In zijn schrijfstijl weerspiegelt Virilio, naar mijn mening, de effecten van de snelheid. Voor hem is er geen chronologie meer en geen uitgestrektheid van de ruimte. Tijdsperiodes, plaatsen en gebeurtenissen worden alzijdig kortgesloten, net zoals de visuele media dat doen op hun plaatsloze, atopische beeldschermen. De negatie van de aarde in termen van maat en materie door de moderne alomtegenwoordigheid, de moderne ubiquiteit, wordt door hem in de literaire vorm herhaald. Historische, stedenbouwkundige, militair-strategische, fysische, metafysische en esthetische tekstfragmenten wisselen elkaar af als de scènes van een film of de delen van het nieuwsjournaal. Net. Zoals bewegende beelden hun onderheidse werkingen versterken naarmate ze meer toespelend of zinspelend zijn, zo schrijft ook Virilio toespelend en zinspelend. Eerder suggestief dan argumentatief, stellig schrijvend zonder stellingen te poneren uit eerste hand, worden de betekenissen opgeroepen in de blanke ruimte tussen de alinea's. In de jaren 40 beweerde de filmregisseur Orson Welles al dat de macht gelegen is in de montage. Virilio bevestigt dit. Door de pluriformiteit van de onderwerpen en de genres, als mede door de filmische opbouw, verwijst Virilio's betoog naar de alledaagse ervaringen van de grote stad, waarin het ahistorische en omgevingsloze fragment ...direct als informatie optreedt... ...zonder nog afhankelijk te zijn van een samenhangbrengend geheel. Door deze literaire vorm... ...laat Virilio ruimte open voor interpretatie... ...en laat hij ruimte open voor een ervaren van de tekst. Om deze redenen is het werk van Virilio moeilijk samen te vatten... ...en gaat er in zijn werk, in de samenvatting, ook veel verloren. Maar daarnaast is zijn werk niet op te vatten als theorie... Dat wil zeggen als een hecht, gesmeed, talig bouwwerk dat zich ontwikkelt als een systeem en dat claimt de werkelijkheid of een deel daarvan te vertegenwoordigen. In die zin is zijn werk dus geen filosofie. Aan de andere kant is het ook geen pure fictie. Wij moeten misschien het zo zien dat zijn teksten opereren in een theoretische ruimte. Ze voeren actie in het denken... Op een manier die eigenlijk uitgaat van de mogelijkheid dat de dingen direct in de woorden verschijnen. Als onderzoeker van de snelheid legt Virilio met name in zijn latere werk een, een belangrijk accent op het feit dat de snelheid de producent is van woestijnvormen. Deze, deze woestijnvormen hebben niet alleen effecten op onze geestelijke conditie of op onze, de condities van onze waarneming, maar hebben ook effecten op de materiële verschijningsvorm van onze ruimtelijke omgeving, bijvoorbeeld van de stad. En het is met name op zijn visie op de stad en zijn visie op de architectuur dat ik nu eh, nader in zou willen gaan. Maar eerst nog iets over de snelheid. Het, de snelheid is op dit moment de hoofdvector, de richtinggevende instantie geworden van het sociale. Het is met name in zijn boek Vitesse et Politique, snelheid en politiek, dat Virilio deze stelling ontwikkelt. De macht... Tegenwoordig is identiek met de macht van de snelheid. De snelheid is het uber-ich van de moderniteit, zoals deze is ingesteld bijvoorbeeld door het futurisme. Het is een uber-ich dat de bepalingen van de productieverhoudingen te buiten gaat. Niet bourgeoisie, proletariaat, maar snel en langzaam. Machtig is wie snel is. De snelheid produceert verdwijningen. In de 19e eeuw losten spoorlijn en projectiel op verschillende wijzen het beeld op van de compacte, versterkte stad. Bijvoorbeeld de grootste problematiek die de 19e eeuwse ingenieur kende met betrekking tot de aanleg van een station, dat was de doorbraak van de vestingwal. De vestingwal, die bijna als een heilige continuïteit niet door de spoorlijn of door de stationsbouw mag worden aangetast. Daarom zien we ook veel stations liggen aan de rand van de steden... ...of op die plekken waar die in de 19e eeuw direct buiten de vestingwal moeten hebben gelegen. Bekend is ook het spreken over Rotterdam... ...waar de spoorlijn door het stadcentrum is getrokken... ...wat een eindeloze litanie heeft opgeleverd... ...over de openscheuring of de versplintering of de deling van de stad. In de 20e eeuw elimineren de autowegen... ...en de elektronische communicatiemiddelen de noodzaak tot agglomeratie... ...dat wil zeggen de noodzaak tot nabijheid van de afzonderlijke stedelijke gebouwen... ...zonder dat de functionele verbanden van de stad werden ontwricht. Tegelijkertijd, en dat is de laatste procedure die wij kennen... ...krijgen vliegvelden zoals Fort Worth bij Dallas de maat van wereldsteden. Alles waar we met een waanzinnige snelheid doorheen of voorbij razen... Tendeert erna zijn vormen en dimensies te verliezen en te transformeren in een soort lucide immaterialiteit. Niet alleen de materiële voorzieningen van de snelheid vernietigen de traditionele stedelijke vormen. We kunnen dus denken aan autosnelwegen, urban highways en dat soort elementen. Ook het effect van de snelheid op de waarneming doet dat. De stad... ...en het landschap waar we doorheen razen veranderen voor onze ogen automatisch in woestijnen. Ook het veld van de menselijke betrekkingen dat dus sneden wordt met de snelle stromen van de communicatie... ...verandert automatisch in een woestijn. Volgens Virilio is er dus een woestijnachtige vorm van de ruimte verwekt door de snelheid. Er is een woestijnachtige vorm van het sociale verwekt door communicatie en informatie... Er is ook een woestijnachtige vorm van de tijd, verwekt door de verandering en de versnelling daarvan. De moderniteit kent dus niet alleen verwekkers van toestanden, zoals snelheid en versnelling, maar ook effecten, namelijk ontruimde ruimte, dimensieloosheid en immaterialisering. Het nihilisme van de snelheid brengt een alomtegenwoordige om tegenwoordige verlatenheid voort. In zijn eerste theoretische werk, Vitesse et Politique, schreef Virilio over de snelheid aan de hand van de geschiedenis van de oorlog en plaatste hij de revolutie van het transportmiddelen, namelijk de trein, de auto en het vliegtuig, in het centrum. In zijn latere werk gaat hij naar de media. Hij constateert de ontwikkeling van en ook de maatschappelijke voorkeur voor een dynamische waarneming en de waarneming van de dynamiek. Zijn vraag luidt dan... Welke invloed hebben de dynamische waarnemingsinstrumenten, zoals film, televisie en video, op ons zien? Ook hier wordt het antwoord gegeven in termen van het moderne derealiseringsproces. Door de fixatie op de dynamiek van de waarnemingsmiddelen verdwijnt de realiteit in een onontwarbare fusie, in een fusie-confusie om het met zijn woorden te zeggen, van het imaginaire. En het immateriële van de beeldenvloed en de werkelijkheid die ons dagelijks omringt. Dit heeft consequenties voor het denken over stad en stedelijke architectuur, waar ik nu nader op in zal gaan. MUZIEK Laten we nog even nader ingaan op het denken van Paul Virilio over de stad en de woestijn. Ik denk dat zijn woestijnidee, zijn visie op de stad, die zich beweegt in de richting van de woestijnvorm, aardig kan worden geïllustreerd aan de hand van een passage uit een essay van Heidegger over het ding. En Heidegger zegt het zo... Alle afstanden in de tijd en de ruimte krimpen in. Waarheen de mens vroeger weken of maanden lang onderweg was... ...daar komt hij nu, dankzij het vliegtuig, in één nacht aan. Waarvan de mens vroeger eerst na jaren of zelfs nooit op de hoogte kwam... ...dat verneemt hij nu door de radio ieder uur in een oogwenk. Het kiemen en groeien van de gewassen dat verborgen bleef in de jaargetijden, vertoont de film nu in het openbaar in enkele minuten. Ver verwijderde plaatsen van de oudste culturen toont de film, alsof ze op dit moment in het straatverkeer aanwezig zouden zijn. De film bevestigt wat hij vertoont nog eens extra, omdat hij tegelijkertijd het opnemende apparaat en de hem bedienende mensen in het werk naar voren laat komen. Het toppunt van de liquidatie van iedere mogelijkheid tot afstand bereikte televisie, die spoedig door het hele mechanisme en aandrijfwerk van het verkeer zal razen en deze zal beheersen. Deze woorden sprak Heidegger in 1950 uit. Daarmee plaatste hij zich in een reeks van beschrijvingen van de techniek, waarin Paul Valéry en Walter Benjamin, alhoewel met een andere instelling, hem voorgingen. Ik denk dan met name aan Valeries La Conquête de Lubiquité... ...de verovering van de alomtegenwoordigheid uit 1934... ...waarin hij stelt dat de moderne wetenschap en het technische kunnen... ...een invloed zullen hebben op zowel de materie als de ruimte als de tijd. Deze greep op de ruimtetijd noemt hij de verovering van de ubiquiteit, de alomtegenwoordigheid. De stellingen van Walter Benjamin over de technische reproduceerbaarheid mondde uit in de bekende beaming van de verworvenheden van de film... als synthese van wetenschap en kunst. Terug naar even naar Heidegger. Door middel van een reflectie over afstand en nabijheid... constateert hij dat juist door de technische mogelijkheid... de tijdsafstand als afstand teniet te doen... de dingen niet nader komen, maar blijven steken in het afstandsloze. Met andere woorden, het maatloze. Het is met name Paul Virilio die de consequenties van de ubiquiteit en de maatloosheid, zoals zij veroorzaakt worden door de techniek, doordenkt met betrekking tot de stad en de architectuur. Voor hem is de liquidatie van de tussenruimte en de mogelijkheid om alle plekken en alle tijdsmomenten met elkaar te verbinden, kortom de creatie van een ruimte van de interconnectie van de plaatsen, het effect van het interface. Als namelijk de ruimte dat is wat verhindert dat alles op dezelfde plaats is, dan brengt de contractie door de moderne communicatietechnieken alles, absoluut alles, op deze ene plaats, die zelf daarentegen geen vaste locatie kent. De uitwissing van het natuurlijke relief van de aarde door het vliegtuig, de satelliet, de radio en de televisie betekent de telescopering van iedere locatie en iedere positie op een bewegelijkheid. Net zoals de uitgezonden evenementen op de tv, worden feitelijk ook de plaatsen uitwisselbaar naar believen. De plaatsloze momentaniteit van de ubiquiteit loopt uit op de atopie van een uniek interface. Dat lijkt mij hetzelfde als die maatloosheid die de nabijheid uitsluit. Virilio noemt het interface een vorm van verlatenheid, wat mij dezelfde intuïtie lijkt uit te drukken als die Heidegger voor ogen had in zijn essay over het ding. Als we het hebben over het denken van Virilio over stad en architectuur, dan is de eerste conclusie die we moeten trekken dat Virilio niet monothetisch over de stad denkt, en ook niet over de architectuur. Als ik zijn optie voor de architectuur zou moeten samenvatten, dan zou dat moeten leiden dat vrouw opteert voor een architectuur van de tweestrijd, of voor een architectuur van het duel, of voor een duele of dualistische architectuur. Waarbij rond het woord duel of dualistisch, niet in eerste instantie aan een filosofisch-manigeische maar positie moet worden gedacht, maar aan een concrete strijd of een concrete tegenstelling tussen verschillende vormen van architectuur die opereren in verschillende bereiken. Zijn stelling over de architectuur wordt het meest aardig of het meest duidelijk uitgewerkt in het essay waarmee zijn boek Lespas Kritiek opent. Dit essay heet... La Ville sur Exposé, de overbelichte stad. Als de eerste verschijning van dit essay was in een catalogus van een expositie georganiseerd door het CCI van het Centre Pompidou in 1983 en het heette La Porte de La Ville. La Porte de La Ville was een expositie waarin de postmoderne architectuur haar antwoord probeerde te formuleren op de woestijnstad, of de stadswoestijn. De kernvraag van deze expositie was, kunnen wij leven in een oneindige ruimte die kwalitatief ongedifferentieerd is? Kortom, kunnen wij leven in een woestijn? Het gaat dan om de teleurgang van het menselijke territorium. Want territorium, dat is de stad, al dus het voorwoord van Paul Blancaar, toenmalig directeur van het CCI, direct na deze expositie ex-directeur van het CCI. Het Territorium wordt door Paul Blanca samengevat als een door een groep of een individu in beslag genomen plek of woongebied waarvan de toegang aan de soortgenoten ontzegd wordt en dat wordt verdedigd. Op deze vraag naar de mogelijkheid om te wonen in een oneindige kwalitatief ongedifferentieerde ruimte, dat wil zeggen in een gedeterritorialiseerde ruimte, gaat Virilio in met zijn essay. De wijze van denken die je hier ontwikkelt is kenmerkend voor zijn latere fase... ...waarin het derealisatieproces van de moderniteit... ...dat wil zeggen het proces van relatieve afwending van deze realiteit... ...of de verdwijning van de werkelijkheid... ...thematiseert aan de hand van de moderne technologisch bepaalde versnellingen... ...die zich zowel in het transport als de media als het sociale afspelen. Volgens Virilio is het met name ons zien dat onder invloed van de moderne communicatiemiddelen een effect ondergaat. Zijn dromoscopie en zijn stroboscopie zijn de technieken die corresponderen met de ontwikkeling van de dynamische waarnemingsinstrumenten. Begonnen met de chronofotografie van Muybridge en Marais, nu uitmondend in de meest geavanceerde, snelle, met name militaire waarnemingsapparatuur en dienst fallout, zoals de televisie en de video. Zijn vraag is dan: welke invloed hebben deze technieken op ons zien? Naar zijn mening heeft de revolutie van de transportmiddelen en de revolutie van de representatie, de informatie- en de communicatietechnieken een gigantisch effect op onze waarnemingen. Deze ontwikkelingen dwingen ons tot een nieuwe begripsbepaling omtrent de relatie tussen beeld en werkelijkheid. Geheel in de lijn. Van het contemporaine Franse denken over de media stelt hij dat de netwerken van het illusoire in onze samenleving de overhand hebben genomen. Het is de roes van de snelheid die de werkelijkheid doet verdwijnen. MUZIEK ...zijn essay La Ville-sur-Exposée. Punt voor punt neemt Virulio in dit essay... ...het postmoderne vertoog over de stad onder de loep... ...en laat de inadequatie zien van de traditionele begrippen... ...waarvan ik er nu een aantal uit zal lichten. Het eerste waarmee hij opent... ...is de teleurgang van de grens of de betekenis van de grens. Tegenwoordig gaan de grenzen door de stad... Denk aan de Berlijnse muur, denk aan Belfast, denk aan Beirut. De tweede is de, het idee van de plaats. Dat wil zeggen het idee van de zekerheid van de geografische locatie. De geografische locatie is onbetrouwbaar geworden. Bijvoorbeeld de steden lopen leeg. Of ondergaan de effecten van economische verschuivingen. Zie bijvoorbeeld Glasgow of Liverpool... ...of verschillende Amerikaanse steden die als het ware wandelen over het territorium. Nieuwe complexen ontstaan rond vliegvelden. Denk aan Dortmund of aan Fort Worth bij Dallas. Het vliegveld is tegenwoordig wat vroeger de haven en het station waren. De haven en het station moeten wij dus zien als grensfenomenen, als grenzen van de stad. Haven en station waren vroeger plaats... ...van de noodzakelijke regulatie van de uitwisseling en de communicatie. Zoals deze rol daarvoor werd vervuld door het fort en de stadspoort. Nu maken wij in toenemende mate en wel overal de controle op de passage mee... ...die wordt overgenomen door de elektronische poort bij de ingang van banken, warenhuizen, winkelcentra, etc. Deze nieuwe elektronische poort maakt de passage als fenomeen van de grens immanent... De riten van de passage zijn niet langer onderbrekend en we niet langer met tussenpozen, maar behoren tot de structuur van de communicatie zelf. Het is in dit perspectief zonder horizon, dat wil zeggen de toegang tot de stad is geen poort, triomfboog of iets dergelijks en de stad is niet meer de plaats waar wij aankomen, maar een systeem van elektronische aflees en toehoorapparatuur, waardoor wij gebruikers zijn geworden en geen burgers waardoor wij gesprekspartners zijn geworden die eindeloos onderweg zijn. Voor ons is de onderbreking van de continuïteit en de passage minder werkzaam in de ruimte, bijvoorbeeld in de stedelijke ruimte, het overschrijden van de stadspoort, het overschrijden van de privégrens van je erf. Daar is het niet meer werkzaam, het is werkzaam in de tijdspannen, bijvoorbeeld het wachten, het afstemverlies, de werkloosheid, de variabele werktijden, de bushalte enzovoort. Het is tegenwoordig de tijd die door de geavanceerde techniek zonder ophouden wordt gerangschikt en ingericht. De grens is dus van de ruimte naar de tijd gegaan. Geen geopolitiek, maar chronopolitiek. Andere veranderingen van de grens die optreden zijn de teloorgang van het idee van de façade en wat er tegenover staat. Het van aangezicht tot aangezicht, het vis-à-vis -vis en het vas-à-vas. Dat zijn fenomenen. ...die op dit moment verdwijnen. Van de palissade, de oorspronkelijke palissade rond de graanschuur of de tumulus... ...tot het scherm, via de stenen wal, niet te vergeten... ...heeft het oppervlak van de grens zich steeds veranderd. En de laatste figuur die opkomt binnen het schema van de grens is het interface. En rond het interface kunnen de volgende vragen worden gesteld. Bezit de agglomeratie nog een gezicht... Heeft de stad nog een façade? Postmoderne problematiek bij uitstek, met name rond de havenstad. De havenstad heeft haar gezicht nog van het water. Maar er is nog een ander probleem. Gaan wij in de stad of gaan wij na de stad? En de onduidelijkheid over dit verschijnsel reflecteert de onzekerheid over de opposities. Over het oog in oog, van aangezicht tot aangezicht. En suggereren alsof we altijd al in de stad zijn... Als de metropool nog een stuk grondbezit een geografische positie inneemt, dan komt deze niet langer overeen met de oude tegenstellingen van stad en land en centrum periferie. De lokalisering van een stad heeft zijn betekenis volledig verloren. Niet alleen door de suburbanisatie, maar ook door de teleurgang van de tegenstelling tussen intra- en extra-muraal, tussen binnen en buiten, die veroorzaakt is door de revolutie van het transport en de telecommunicatie. Wij zijn getuigen van een paradoxaal fenomeen waarin de ondoorschijnendheid van de constructiematerialen virtueel wordt geëlimineerd. Met de glasgevel en dergelijke die de stenen vervangt, eh, vervangen het plexiglas en het overtrekpapier het onderscheidende fond. De hele problematiek van het fond en de onderscheidendheid van het fond, de ondergrond of de achtergrond, wordt over Julio uitgewerkt in zijn boek Lorison Negatief». Aan de andere kant, met het scherminterface, de computers, televisie, de teleconferentie en dergelijke, komt het oppervlak van de inscriptie, tot nu toe ontdaan van diepte, tot bestaan als afstand, als een diepte van het veld van een nieuwe representatie. Dat wil zeggen een zichtbaarheid zonder directe confrontatie, zonder een oog in oog, waarin het oude tegenover elkaar staan in straten en avenues verdwijnt. Kostom de verschillen tussen de posities verdwijnen in een onontkoombare fusie en confusie tussen een samenvoeging en een verwarring. En ontdaan van zijn objectieve grenzen raakt het architectonische element op drift in een elektronische ether die geen ruimtelijke dimensies kent. Nu ingeschreven in de enkelvoudige temporaliteit van de vluchtige uitzending. Voortaan kan niets meer verondersteld worden afgescheiden te zijn door een fysisch obstakel of door lange tijdsafstanden. Met de interfassade van de monitoren begint elders hier en hier elders. ...impliceert de plotseling omkering van de grenzen en de opposities. Zoals te zien was op de expositie Les Imateriaux... ...georganiseerd door Lyotard in het Centre Pompidou... ...is een solide substantie niet meer als bestaand te denken. Voor ons oog ontvouwt zich een onbegrensde uitgestrektheid... ...in een vals perspectief... ...dat verlicht wordt door de lumineuze uitzending van de apparaten... Vanaf nu neemt de gebouwde omgeving dus deel aan een elektronische topologie. Oftewel het cameraoog vernieuwt de stedelijke indeling. Op de oude grens tussen publiek en privé, het onderscheid tussen wonen en verkeer, volgt nu een overbelichting die korte metten maakt met verte en nabijheid. Op soortgelijke wijze verdwijnen ook micro en macro. De voorstelling van de hedendaagse stad wordt niet langer bepaald door het ceremoniële openen van de poorten, door het ritueel van processies en parades, nog door de opeenvolging van straten en avenues. Vanaf nu moet de stedelijke architectuur rekening houden met het voorkomen van een technologische tijdruimte. Het openen en sluiten van stadspoorten was nauw verbonden met de sequenties van dag en nacht. Met het elektronische licht en de televisie kennen we nu een valse elektronische dag waarvan de kalender uitsluitend wordt bepaald door de uitwisselingen van informatie zonder relatie met de werkelijke, zeker lineaire of objectieve tijd. De chronologische tijd en de tijd van de geschiedenis worden afgelost door een tijd die zich onmiddellijk vertoont. De tijdspannen wordt het oppervlak en het draagvlak van een inscriptie. Door de kathode straalbuis worden de ruimtelijke dimensies onlosmakelijk van hun overbruggingsnelheid. Eenheid van plaats, zonder eenheid van tijd, laat de stad verdwijnen in de heterogeniteit van het temporele regime van geavanceerde technologieën. De stedelijke vorm wordt niet langer bepaald door een demarcatielijn, een deling tussen het hier en daar maar is synoniem geworden aan de programmering van een tijdschema. De poort is minder een deur dan een audiovisueel protocol. Een protocol dat de wijze van publieke perceptie reorganiseert. In de sfeer van teleurstellende verschijningen waar de bevolking van transport en transmissietijd de bevolking van de ruimte en woonplaats vervangt, Doet de inertie, de gezetenheid voor het medium, een oude sedentariteit, een oude gevestigdheid herleven. Namelijk het idee van het voortduren van de stedelijke plek. Maar we hebben nu een nieuwe plek. Alles komt aan zonder dat we hoeven te vertrekken. De universele aankomst vervangt het vertrek. Gisteren nog vestigden de metropolen een onderscheid tussen een intramurale bevolking en een bevolking buiten de stadsmuren. Vandaag vinden de onderscheiden tussen de inwoners alleen nog in de tijd plaats. Aan de ene kant zien we dus lange tijdbogen die gerelateerd zijn aan de monumenten. En aan de andere kant technologische tijdbogen die geen relatie hebben met een kalender van activiteiten en ook geen relatie hebben met een collectief geheugen. Vernieuws opmerking over het collectief geheugen verwijst naar de stedelijkundige theorie die de stad wil opvatten als centrum of als plaats van herkomst van het collectief geheugen. De technologische tijdboog werkt aan de instelling van een permanent heden dat geen toekomst kent en geen verleden kent. Het verstoort de ritmes van de maatschappij die meer en meer zonder grondslagen komt te zitten. Kortom, in de 20e eeuw verliest de stedelijke ruimte zijn geografische realiteit. De industriële structurering van de tijd heeft onmerkbaar gecompenseerd voor de ontwrichting van het landelijk territorium. In de 19e eeuw ontdeed de stad de agrarische ruimte van haar substantie, van haar culturele en sociale substantie. Tegen het eind van de 20e eeuw verliest de stedelijke ruimte op zijn beurt zijn geografische realiteit. Deze geografische realiteit gaat verloren uitsluitend ten gunste van de vluchtige transportsystemen waarvan de technologische intensiteit continu de sociale systemen verstoort. Bijvoorbeeld de deportatie van mensen door de herschikking van de productiewijze, de eliminatie van aandacht, van de menselijke confrontatie en van het van aangezicht tot aangezicht. Al dat gaat over naar de mens-machine interface. Een ander type concentratie tast de geografische realiteit aan, namelijk de leegloop van de steden. Deze deregulatie van het stadsplanning komt voort uit een economische en politieke illusie over de permanentie van de plekken. Een illusie die geconstrueerd is in het tijdperk van tijdsbeheer, namelijk het tijdperk van de auto en het tijdperk van de audiovisuele ontwikkeling van de exploitatie van de hardnekkigheid van het netvlies. Naast de techniek van de constructie is er dus volgens Virilio de constructie van de techniek. Dat wil zeggen een geheel van ruimtelijke en tijdelijke mutaties die op een alledaagse basis continu de esthetische representaties van het huidige territorium reorganiseren. Kortom, de media hebben effect op de waarneming van de omgeving. Geconstrueerde ruimte is dus niet alleen het resultaat van het concrete en materiële effect van zijn structuren, zijn permanentie en zijn architectonische en stedenbouwkundige referenties, maar is ook het resultaat van een plotselinge proliferatie, een onophoudelijke verveelvoudiging van special effects, dat met het bewustzijn van tijd en ruimte invloed heeft op de waarneming van de omgeving. De media construeren een onzichtbare orde, die, hoewel onzichtbaar, net zo praktisch is als messelwerk- of snelwegsystemen. Daarom is het heden ten dagen zeer waarschijnlijk dat de grondslag van de stedenbouw, namelijk de kadastrale aaneenreiging van de percelen, het idee van de ruimtelijke continuïteit en het idee van het monument, wordt misvormd door precies deze systemen van overdracht, de netwerken van transport en transmissie, wiens immateriële configuraties de stedelijke organisatie continu vernieuwen, de bouw van monumenten daarbij inbegrepen. Als er vandaag nog monumenten bestaan, dan zijn ze niet langer zichtbaar, ondanks de revoluties en tegenrevoluties van de architectonische grandeur. Deze disproportie kan niet langer worden opgevat als een orde van de zichtbare verschijningen, kan niet worden opgevat binnen een orde van de esthetica van de volumes onder de zon, maar moet worden gezocht in de verdonkerde luminositeit van de terminal, de homecomputers en andere elektronische nachttafels. Vaak wordt vergeten dat architectuur eerder een instrument van de maat is dan een ensemble van technieken ontworpen om ons te huisvesten. Architectuur als instrument van de maat is een geheel van weten dat in staat is om de ruimte en de tijd van de maatschappij te organiseren door ons tegen een natuurlijke omgeving te plaatsen. Deze geodetische capaciteit om een eenheid van tijd en plaats van activiteiten te definiëren treedt volgens Virilio in open conflict met de structurele capaciteiten van de massamedia. Er treedt dus een confrontatie op van twee typen procedure. De ene architectonische procedure is materieel. Zij bestaat uit fysieke elementen, precies gesitueerde muren, dorpels en niveaus. Zij is architectonisch stedenbouwkundig Organiseert en construeert een geografische en politieke ruimte op een duurzame wijze. De tweede is immaterieel. De representaties, beelden en boodschappen bezitten plaats nog stabiliteit omdat zij alleen bestaan als vectoren van een momentane en onmiddellijke uitdrukking met alle misinterpretaties en manipulaties van de betekenis dat dit impliceert. De tweede procedure... Structureert en destructureert onophoudelijk de ruimtetijd, het continuum van de maatschappij. Het gaat hierbij niet om een manigeïsche dualiteit tussen fysica en metafysica. Virilio brengt hier naar voren dat hij op een of andere manier een poging onderneemt om de status van de hedendaagse architectuur te bepalen. Vooral de stedelijke architectuur, geplaatst als het is in het web van geavanceerde technologieën. De, hij gaat in dit essay met name verder in op de verschillende antwoorden... ...die de postmoderne architectuur op deze problematiek heeft ontwikkeld. Waar hij zich eh, scherp tegen afzet is met name de, de terug naar de geschiedenis van het postmodernisme. Het terug naar de geschiedenis, voorgesteld door experts van het postmodernisme... ...is volgens hem louter een uitvlucht om de vraag naar de tijd... ...het heersen van de transhistorische technische temporaliteit die gegenereerd wordt door de technologische ecosystemen, om die te negeren. Net zo brengt hij met klem naar voren dat er vandaag in eerste instantie een crisis is van de referenties, van de ethische en de esthetische referenties. En een onmogelijkheid om de inventaris op te maken van de gebeurtenissen in een omgeving waar verschijningen ons te dicht op de huid kruipen. Verder brengt hij naar voren dat er een crisis bestaat van het verhaal dat in staat is om ons een universele werkelijkheid voor ogen te brengen waar wij ons mee kunnen meten en waar wij op aan kunnen sluiten. Deze crisis van het verhaal gaat gepaard met een crisis van de dimensie en een crisis van de substantiële en homogene ruimte zoals we die geërfd hebben van de oude Griekse geometrie. De oude Griekse geometrie wordt op dit moment uitgeleverd aan een toevallige en heterogene ruimte... waar delen en fragmenten essentieel worden. De stedelijke topologie heeft dus een prijs betaald aan het transport. Het openbreken van de vormen en de vernietiging van de entiteit... is minder zichtbaar in de structuur van de stad dan in de tijd... in de sequentionele waarneming waarin de stad verschijnt. In feite heeft Alom de transparantie de verschijning vervangen... It's from mouth for emergency, and felt low Hij zegt over de architectuur het volgende. Mat de architectuur zichzelf gewoonlijk af aan de schaal van de geologie, aan de tektoniek van het natuurlijke relief met piramiden, torens en neogotische structuren, dan meet het zich vandaag nog uitsluitend af aan de officiële kunsttechnologieën, wiens duizelingwekkende manhaftigheid ons allemaal van de aardse horizon verdwijnt. Uh, sorry, ons allemaal van de aardse horizon verdrijft. Over deze zin hebben wij in Archis een artikel geschreven. Daarin hebben wij naar voren gebracht dat Virulio een voorstander zou zijn van een architectuur die de aarde zou nemen als referent. En het is met name op dit idee van de aarde als referent dat ik nu nader in zou willen gaan aan de hand van een interview wat wij met hem hebben gehad in oktober 87. Er dus zit het eerste gedeelte van het essay over La ville sur exposé ...bespreekt Virulio dus eigenlijk de opkomst van wat hij noemt... een architectuur een probabele, de onwaarschijnlijke architectuur van de media. Het is de architectuur van het interface, het is de elektronische architectuur... ...het is die architectuur die dus het territorium opheft... ...het relief van de aarde negeert, immaterieel is, instabiel is... ...en een ruimte voortbrengt die zich kenmerkt door de telescopage... ...door het nabijbrengen van alle dingen. Maar heeft hij heeft in dat essay... Dus een dualiteit naar voren gebracht. Een duel. En hij heeft geopteerd, naar mijn mening, voor een duele architectuur. Daarom hebben wij hem op het interview gevraagd wat precies de, de tegenpool is van de elektronische architectuur en wat de tegenpool zou kunnen zijn van een getelescopeerde ruimte. Kortom, waaruit bestaat het duel. Ik vroeg hem het volgende. Uw opvatting dat de architecten tegenwoordig geen besef hebben van de getelescopeerde ruimte, is dus bedoeld om hen te stimuleren daarvan een begrip te ontwikkelen. Dat is inderdaad wat Virilio vindt, dus deze elektronische architectuur is iets waar de architecten zich mee uiteen behoren te zetten en waarvan ze een theoretisch besef zouden moeten ontwikkelen. Maar, zeg ik dan, in uw essay La Ville sur Exposé, hebt u daaruit de conclusie getrokken en gezegd dat de stedelijke architectuur ook haar referent zou moeten vinden in de aarde. Dit was volgens Friljo niet precies wat hij gezegd zou hebben. Hij dacht dat wij daaruit concluderen dat hij tegen uitgang vooruitgang was. Ik heb toen benadrukt dat zijn optie volgens mij was een dualiteit die een open conflict mogelijk zou moeten maken. Hij reageert erop met dat dat precies is wat hij voor ogen had. En zegt, dat is het zeker. Want ik vind dat er op dit moment een miskenning heerst van wat de tectoniek en wat de bouwkunde is. Men wil weg van de bodem. En men investeert een maximum aan energie in het zuivere vertoon, In de performance en in de act. Zonder te begrijpen wat de zwaarte is. Misschien komt het wel. ...volgens hem verdienden nog steeds... ...omdat men in het verleden te veel heeft aangesloten op de fundering en de verworteling. Maar ik denk dat het een absurditeit is om zich van deze verworteling en de fundering te willen bevrijden. Het oppervlak van de aarde is volgens hem een buitengewoon interface. En men kan de dingen behandelen en omgaan met dit oppervlak... ...zoals men dat met ieder willekeurig oppervlak kan doen. In de dertige jaren is volgens hem de losmaking begonnen. Het begon met de piloties van Le Corbusier en is uitgemond in de ruimtesteden van de nabije toekomst. We hebben hem gevraagd wat zijn mening was over de aarde. Denkt Virilio dat de aarde gered moet worden van de techniek, zoals bijvoorbeeld Jünger of Heidegger dat naar voren hebben gebracht? Dan zegt hij, dat is mogelijk, maar volgens mij is het belangrijker om te beginnen met een herinterpretatie van de techniek. En de techniek niet te zien als menselijke wil, maar op te vatten als vehiculair. De techniek is niets anders dan de ontwikkeling van het voertuig in al zijn vormen. Op een bepaalde manier zou hij dat al gezegd hebben in het laatste hoofdstuk van Vitesse en Politiek getiteld Vehiculair. Hij zegt: Ik ben dat hij begonnen is met de vehiculaire techniek en dat hij pas daarna is gaan werken aan de dromologie. Hij vindt dat de techniek niets anders is dan het kind van het voertuig Aarde. De aarde is het voertuig der voertuigen. Toen hij een jongetje was, probeerde hij het vallen van de avond zo te zien... alsof de aarde omhoog kwam. Alsof de horizon rees. Op een of andere manier bepaalt deze onrealistische kijk... dus zijn opvatting op de techniek. De techniek is niets anders dan een geheel van voertuigen... dat vrijgemaakt is van het grote voertuig aarde. Hij denkt dat deze vehiculaire dimensies van de aarde nog niet begrepen zijn. In de oudheid heeft men de middel van de astronomie de theologie en de kosmogonie daarvan een begrip ontwikkeld. Het is daarom geen toeval dat het wetenschappelijk onderzoek in eerste instantie een astronomisch onderzoek was. Het was een astronomisch onderzoek voordat het een onderzoek van de materiële zaken werd. Zoals dat bijvoorbeeld later gedaan werd in de arsenalen van Venetië, van Alexandrië of waar dan ook. Voordat het zich dus richtte op het materiële. De mensen hebben de kosmos, beschouwd en geschouwd. En door middel van dit inzicht in het planetaire voertuig en de voertuigen die hem omringen, of dit nu geometrisme is of niet, hebben zij de wereld begrepen. Op grond van het begrip dat de wereld een voertuig was, dat omringd werd en omcirkeld was door andere voertuigen, bijvoorbeeld de planeten, hebben zij een fundamenteel filosofisch en religieus bevattingsvermogen gehad. Denk aan Kepler en Copernicus. Dit wil dus zeggen dat wij deze visie vandaag de dag niet mogen loslaten. Integendeel, op het moment dat men van plan is om fabelachtige versnellers te maken, dat men zich voorneemt de aarde te omringen met buitengewone telescopen, elektronische desnoods, dan vindt Virilio dat we naar de aarde als voertuig terug moeten gaan. En was het niet Buckminster Fuller die eens zei, pas op, de aarde is een voertuig. Frujo zegt nog eens dat de aarde een voertuig is... ...maar hij zegt het op een wijze die concreter is... ...want hij zegt het te midden van zijn werk over de snelheid. Hij beweert niet dat de aarde een blok materie is... ...maar hij vindt dat zij de plaats is waar de snelheid herkend kan worden. De aarde is het scherm van de snelheid. En we weten allemaal dat wanneer we ver verwijderd zijn van een refererend oppervlak... ...we absoluut gefixeerd zijn. De aarde is daarmee een vlak van representatie... ...dat Virilio al zodanig interesseert. Hij interesseert zich voor de snelheid als representatie, als beeld van de wereld. En hij heeft altijd beweerd dat de snelheid te zien moet zijn. Niet zozeer in de steden, dat is weer wat anders, maar toch zichtbaar. Hij vindt dus niet dat de aarde beschermd moet worden... ...alsof ze een kleine, geheime tuin is met politie eromheen en dergelijke. Het gaat om meer dan dat. De aarde is voor hem een fabelachtige energie. Ze is een fabelachtig voertuig... Natuurlijk is hij het eens met de ecologen. Vanzelfsprekend, maar dat is niet interessant. Zijn ecologie gaat veel verder. Wij moeten terugkeren naar de Aarde in haar wonderbaarlijkheid als planetair voertuig. De architectuur moet daaraan meedoen, met name de landschapsarchitectuur, zoals het bij ons in Nederland het geval is met de inpolderingen. Hij zegt, als hij de publiciteit ziet over de Concorde, bijvoorbeeld het enige middel om de Atlantische Oceaan uit te wissen, en de terminologie is schitterend, de concorde als het enige middel om de Atlantische Oceaan uit te wissen, dan zou je kunnen denken, als men zo doorgaat, zal men spoedig nog grotere dingen nodig hebben om uit te wissen. En in dat geval zullen we ons in een toestand van absolute inertie bevinden. Al het werk dat praktisch vanaf het begin van de bouwkunde gedaan is, betreft de orthogonaliteit, de verticale oprichting. En de kubus, de bol, de volumes. Geen van allen georiënteerde oppervlakken, maar oppervlakken die geregeld zijn. Definitief geregeld. Wel nu, het oppervlak van de wereld is een rijk oppervlak, een topologisch oppervlak, waarvan we niets begrijpen. Ja, de geologen begrijpen het, maar de architecten begrijpen het niet, behalve misschien de militaire architecten, die gezien hun belangen wel verplicht zijn te spelen met de massa's, de schermen, de muren en dergelijke Denk maar aan Vauban, een 17e eeuwse Franse militair architect. Een dergelijk onbegrip heerst er ook met betrekking tot het model van de bodem, de maquette, met zijn hoogtelijnen. Volgens Virilio is de maquette reeds architectuur. De eerste architectuur is die ruimte, is de ruimte van de topologie. En hij is altijd geïnteresseerd geweest in de topologie, in de niet-euclidische architectuur. De architectuur is meer dan Euclidisch en in de architectuur ligt een diep inzicht verborgen... ...dat wij zullen gaan verliezen met de ontdekking en het in werking zetten van de teletopologie van de elektronische architectuur. Hij zegt dat hij zich interesseert voor de bergarchitectuur en de militaire architectuur... ...omdat hij een verbinding aangaan met hun plekken die hun plekken maken en die er zich niet aan opleggen. Hij waardeert hen dus niet omdat de plekken gered moeten worden maar om reden van het juiste begrip van de plaatsen. Zo spreekt hij ook over de Mont Saint-Michel, die hij beschouwt als een buitengewone locatie. Als een combinatoriek van een locatie, een plek, een civiele architectuur, daar en boven nog eens religieuze architectuur. Het geheel is volgens Vriljo een fabelachtig object. Hij beschouwt het als een van de meest preferabele plaatsen van Europa, het toerisme even bij de beschouwing gelaten. ...en het is een plaats met een buitengewoon evocatieve kracht... ...die voortkomt uit de locatie, de ligging van de locatie en uit de gebouwen. Naar, mijn, naar zijn mening is hier iets dat de elektronische architectuur niet kan verslaan... ...en dat een combinatorische kracht bezit. Deze kracht is in alle opzichten en op alle manieren combinatorisch en kan dat ook zijn. Frouwio beweert niet dat de plekken beschermd moeten worden, integendeel. Hij beweert dat er mee gewerkt moet worden vanuit een verstandhouding. Zo moeten zijn opmerkingen over de tektoniek worden opgevat. Hij bedoelt te zeggen dat in het domein van de tektoniek men niet begrepen heeft welk een sophisticated carrosserie het grote voertuig aarde heeft. Tot vandaag de dag heeft de architectuur de rijkdom van de aarde slecht begrepen uitgezonderd de emblematische, de monumentale, de militaire en de religieuze architectuur. Hij denkt dat het jammer is dat wij onszelf de lucht in jagen en om de bewoners met hoogbouw de lucht in te jagen, zonder te begrijpen wat er gebeurt. We hebben vergeten dat de eerste monumenten tellurisch, aards waren. De Kilimanjaro en de Futsuyama waren heilige bergen die als model hebben gediend voor de piramides, de mastaba's en dergelijke. Dit denken maakt deel uit van dezelfde logica als de herkenning van het grote planetaire voertuig. In die tijd was de aarde God, de aarde was moeder, Alma Mater, zij leefde nog. Natuurlijk komen we dit tegen in allerlei vormen van bijgeloof, maar er schuilt een waarheid in. Toen de architecten de muur van China de tweede stenen muur hadden gebouwd, werden ze terechtgesteld. Waarom? Men zegt omdat zij op de een of andere manier een ader van de aarde hadden afgesneden. Dat was natuurlijk overdreven, maar er was begrip voor de hartslag van het voertuig en voor zijn rijkdom en pracht. Dit type architectuur interesseert veel jou dus niet om militaire of religieuze redenen, maar omdat er een band is met de bodem en omdat dit type architectuur zijn inziens een buitengewone toekomst heeft. De toekomst is niet leeg. Zij mag niet de leegte zijn. MUZIEK Oh, my God.